7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Staatssecretaris Steven vindt de bevindingen van de inspectie... voor veiligheid en justitie in de kwestie Dolmatov... buitengewoon ernstig en zorgwekkend. Dolmatov pleegde in januari zelfmoord in zijn cel in een detentiecentrum. De inspectie zegt dat verschillende organisaties... onzorgvuldig hebben gehandeld. En ook mensen die betrokken waren bij de juridische bijstand... en medische zorg aan de rus. De inspectie vindt ook dat Dolmatov ten onrechte... in vreemdelingenbewaring is gesteld... De familie van Alexander Dolmatov krijgt een schadevergoeding. De rechtbank in München moet de buitenlandse pers toelaten... bij het proces tegen de neonaties van de NSU. Dat heeft de hoogste Duitse rechter in kort geding beslist. Het proces begint woensdag. De leden van de NSO staan terecht voor wat aanvankelijk de Dunnermoorden heten. Tussen 2000 en 2006 zijn negen mensen vermoord. Bijna allemaal Duitsers van Turkse afkomst. Vooral de Turken waren woedend. Toen bleek dat hun journalisten geen toegang zouden krijgen tot het proces. Het openbaar ministerie in Amsterdam verdenkt een man van 37 ervan... dat hij met opzet dinsdagavond een jongetje van drie van een flat heeft gegooid. Het jongetje overleed een dag later aan zijn verwondingen. De man wordt verdacht van moord, dan wel doodslag. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd. De ouders van het jongetje zijn weer vrij. Volgens de politie zijn ze ook geen verdachten meer in de zaak. De BBC zal zondag in de top-40-uitzending op de Britse zender Radio 1... maar 5 seconden laten horen van het nummer Ding Dong, The Witch is Dead. Het nummer uit The Wizard of Oz staat bekend als het Anti-Thatcher lied. Het kwam deze week, na de dood van oud-premier Margaret Thatcher... de hitparade binnen. De BBC vindt de koppeling met de dood van Thatcher smakeloos... maar vindt ook dat het nummer niet kan worden geboycott. Het weer... Vanavond nemen de buien af, morgen meer zon, maar ook een enkele bui. Het wordt van 8 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ANB Verkeersinformatie. Het is uh, snel gegaan met de avondspits. De files zijn zo goed als opgelost. Maar toch wel een paar uitzonderingen. Vooral ten zuiden van Utrecht was het deze avondspits erg druk. En dat is nog steeds wel merkbaar. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Langzaam rijden en stilstaan tussen Culemborg en Knoopendijl. over zo'n 10 kilometer. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Knoopend Everdingen en Lexmond, 3 kilometer. Een stuk verderop voor de brug bij Gorkum 4. Het file op de A50 wordt nu ook geleidelijk aan wat korter... van Arden naar Oss, daar staat voor de Waalbrug bij Ewijk nog 4 kilometer. De N279 Helmond richting Den Bosch is dicht bij Helmond Noord... en dat komt door een ongeluk. Prettig weekend. AD Weekend is vernieuwd. Morgen in het nieuwe magazine.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 AD Weekend is vernieuwd. Koop morgen het AD met het nieuwe magazine Prettig Weekend. De Nederlandse opera presenteert die Walkuren van Richard Wagner. Bestel nu kaarten voor deze legendarische klassieker via dno.nl. Dit is Radio 1, VPRO. Brans met boeken. Wim Brans. Ja, welkom. Brans met boeken tot acht uur. En ik ga praten met Nelleke Noordervliet. Welkom, Nelke. Dankjewel. Ik ga met jou praten over je boek Schatplicht. Ik zal even citeren, want dit vind ik wel een heel mooi citaat. Een romanschrijver is geen puntenslijper in een ivoren toren. Wie literaire fictie bedrijft, wordt gevoed door straatrumor en wetenschap... en alles daartussenin. Een schrijver is schatplichtig aan vakgenoten en voorgangers... aan roemruchte en de hele verleden tijd. Dat is mooi opgeschreven. Essays bevat dit boek over de actualiteit van het verleden en over het heden... Ik ga nog vertellen wat we meer in dit programma gaan doen. Want we hebben straks hier ook nog eh, te gast Jan van Mesbergen. Zoals we de laatste weken voortdurend schrijvers te gast hebben gehad. Die mee gaan doen aan... De grote leesmarathon, leesclubmarathon zou ik eigenlijk bijna moeten zeggen... van Das Magazin, een jong literair tijdschrift. 18 mei in Amsterdam. U kunt daar nog naartoe. Verschillende schrijvers gaan dan lezers ontmoeten... op verschillende plekken in Amsterdam en ondervraagd worden. En wij hebben telkens de afgelopen weken een soort voorproefje gehad. En vanavond is Jan van Mersbergen hier daarom. Naar aanleiding overigens van zijn boek Naar de Overkant van de Nacht. Want dat is het boek... Waarmee hij meedoet aan die leesclub. En we hebben over een minuut of vijf ongeveer contact met Tommy Weringa. Tommy Weringa, die vele jaren lang boeken zal blijven opsturen. naar onze toekomstige koning Willem Alexander. Boeken aan de koning. Welke Nederlandse boeken moet Willem Alexander lezen? Hij heeft er al twee opgestuurd in dit programma een paar weken geleden. Straks, ik zei al, over een minuut of vijf... gaat Tommy weer twee boeken met toelichting aan de koning sturen. En wij kunnen dan horen welke boeken dat gaan worden. Nou, aan Nelleke Noordenvliet ga ik niet vragen... welke boeken dat zouden moeten worden. Hoewel, waarom eigenlijk niet? Nou, hij heeft waarschijnlijk op school ook een aardige leeslijst doorgewerkt. Ja. Dus hij heeft al, als het goed is, heeft hij al uh, het Bittere Kruid gelezen... en uh, al die andere dunnetjes... Dat heeft Willem-Alexander allemaal gelezen. ik. twijfels. ja. Ik zei een beetje ironisch, dat ga ik aan jou niet vragen. Maar waarom eigenlijk niet? Ik ga je straks namelijk ook vragen wat jij zou opsturen. Maar je bent ook een erkend, zou ik bijna willen zeggen, uh, republikein. Ja, althans, ik steek dat niet onder stoelen of bank. Ik nee. ben geen lid van het Nieuw Republikeins Genootschap. Maar ik sta wel op die uh, lijst van Weilen-Pierre-Vinke... Uh, ja, Pierre Finken, dat is de lijst. Die, wanneer heeft hij dat ook... De, de, oh, die is jaren geleden ermee begonnen en het was de bedoeling dat we er niks mee deden. Dus de dus er stonden alleen maar mensen op die republikeins gezind waren, maar het was geen actiegroep. Uh -huh. Dus daar stond je alleen maar op. En waarom, waarom heb jij toen daar direct voor aangemeld? Ik heb me niet aangemeld. Je maar, werd ervoor uitgenodigd. Kijk, zelfs dat. Maar waarom zei je ja, waarom, waarom ik, bij, ik had, ja? Ik had een column geschreven, geloof ik, in, in uh, de Volkskrant... waaruit mijn republikeinse overtuiging bleek. En toen uh, werd ik daarvoor gevraagd. Toen heb ik ja gezegd. Je wees me ook... Uh, dat heb ik even snel nog gelezen, want dat had ik vanochtend niet gedaan... op. Drie essentiële vragen aan koning Willem-Alexander. Dat is een stuk van Thomas van der Dunk. Vandaag eh, in, de, in, in, in de Volkskrant gepubliceerd. En daar was jij het hardgrondig mee eens. Licht is toe. Nou, Het zijn vragen die je stelt. Van wat, wat, hoe beschouw je eigenlijk het koningschap? Dat mag je gerust vragen aan een, een koning. Beschouw je het als een, inderdaad een van God gegeven uh, uh, opdracht? Dus van het opperwezen uit? Of beschouw je het als een taak die nu eenmaal moet worden gedaan? En omdat wij nu eenmaal een monarchie zijn, moet iemand koning zijn? Nou, dat ben ik dan. Dat is wat bescheidener dan wanneer je jezelf een uh, boodschapper van God uh, vindt. Maar dat is een, een, een vraag die die zou moeten beantwoorden. Dan ook de vraag, van wat vind je eigenlijk van het hele gedoe eromheen? Van uh, het, het, het, het, het, uh, ja, het koekhappen, zal ik maar zeggen. Vind je dat een essentieel onderdeel van het koningschap... of lag je je eigenlijk stiekem thuis rot erom? En dan is er nog een vraag, die ben ik zelf nu even Ja, dit kregen, wat je nu zegt, dat is ligt hij met zijn echtgenoten... in een deuk op de bank vanwege het infantiele vertoon van behaagzucht. Ja, precies. Waar van de dunks zich af. Ja, precies, want als koning word je omgeven door ja ja-knikkers over het algemeen. En, en iedereen uh, is maar bezig met pluimstrijkerijen en zo. Je komt nooit de werkelijke wereld te, te, te weten. Je komt de, de werkelijke wereld zie je niet door die haag van ja ja-knikkers. Niemand die je ooit tegenspreekt. Dat, en vinden ze dat erg of uh, genieten ze daar eigenlijk van? Dat vind ik ook wel een, een, een legitieme vraag. Want hij zegt helemaal niet dat ze het niet mogen zijn, koning of zo. Maar gewoon, hoe ervaar je dat koningschap? En wat is die derde vraag? Oh ja, de universaliteit. Dat is dan weer een moeilijkere. Over de universaliteit van de democratische en rechtsstatelijke beginselen. Uh, dus hoe uh, zie je eigenlijk dat koningschap? Zou je, dat eigenlijk liever, zou je liever de democratie terzijde stellen? En uh, als alleenheerser over uh, dit landje regeren? Of uh, ben je ondergeschikt aan de principes van de democratie en rechtsstaat? En dat vraagt Thomas van der Dunk natuurlijk uh, met in zijn achterhoofd... de excuses die Willem-Alexander maakte over zijn schoonvader Zorregeta. Nelleke, ik ga jou als romanschrijfster... maar ook als, als iemand die, die uh, goed haar weg weet in de geschiedenis... dadelijk ook vragen om tegen, je in, tegen jezelf in te denken. Je hebt tenslotte niet voor niets uh, je essay's nu gebundeld. Schatplicht, de reden waarom je hier zit. En dat tegen jezelf indenken, daar mag je nu al uh, in je hoofd even mee, mee beginnen. Want stel je nou voor dat je een essay zou moeten schrijven... waarin je toch een soort modern koningschap zou moeten verdedigen. Wat zou je dan kunnen bedenken? Dat mag je nu even doen, want Tommy Wieringa die is inmiddels aan de telefoon. En Tommy die stuurt boeken op naar Willem-Alexander. Tommy, hallo. Hallo. hallo Willem. Hoeveel, hoeveel boeken heb je trouwens inmiddels? Want je hebt in dit programma heb je twee boeken opgestuurd de vorige keer. Dat ja. waren, uit mijn hoofd, Joost Konijn. Ja. En korte verhalen, zeer korte verhalen van A.L. Snijders. Ja. Dat zijn ze. En daarvoor heb ik opgestuurd, even kijken, uh, Hotel Savoy van Jozef Rood. En, uh, maar die heb ik niet in jouw programma besproken. En uh, welke was het ook nog meer? Oh nee, het zat anders. Vorige keer bij jou heb ik besproken Boelie van Leeuwen en Aal Snijders. Ja. En de keer daarvoor heb ik hem gestuurd, uh, Hotel Savoy en, uh, en Joost Konijn. Zo zit het. Even nog, Nelke Noordenvliet is hier vanavond in brandsbed met Boeken te gast. En Nelke die legt net uit waarom ze republikein is... en wat haar bedenkingen zijn tegen het, het koningschap. En dat doet ze refereren aan een, een essay van Thomas van der Dunk, cultuurhistoricus vanochtend in de Volkskrant. Drie essentiële vragen aan koning Willem-Alexander. Ben jij, dat klinkt meteen als een bevel, een monarchist of een republikein? Eh... Uh. Beide. Ik was ooit overtuigd uh, republikein... maar ik vond dat in die uh, ontketende storm van populisme... Uh, die mevrouw Beatrix toch uh, behoorlijk stand hield... en een soort humanisme bleef vertegenwoordigen dat me wel beviel. Dus ik ben, ik ben daar niet meer zo, uh, zo uh, rechtlijnig over. Nee, dat zou je overigens natuurlijk ook niet kunnen zijn... want waarom zou je anders die boeken naar de koning opsturen? Ja, precies. Ik, ik, ik heb een... Mijn taak als opvoeder neem ik heel serieus. Ja. Welke, welke twee boeken heb je vanavond? Ik heb uh, het uh, verzameld werk deel 7 van Alexander uh, Pushkin. En, uh, en een boek in het Nederlands vertaald van uh, James Salter. En om te beginnen met... Pushkin, dat is uh, die keuze voor dat verzameld werk van hem, hangt samen met een ontmoeting die ik ooit had. En dat was in 2008 en ik maakte kennis met Jaroslav Ouspensky in Odessa. We liepen door de straten van de stad en hij wist echt alles van Odessa af. En daar, zei hij, daar sliep Pushkin met de vrouw van de gouverneur-generaal. Hij wees omhoog naar een kamer in een statig universiteitsgebouw. Nu was het de kamer van de rector, maar bijna 200 jaar geleden, in 1824, zuchtte daar de divan. Begin dit jaar kreeg ik deel 7 van het verzameld werk van Pushkin in handen. Uitstekend vertaald door Hans Boland. Ik las het verhaal Het Schot, een viriel verhaal over eer, geduld en wraak. Twee officieren hebben een conflict op een feest en daar komt een duel van. Dat zullen ze morgen vroeg doen. De slechtste schutter van de twee komt naar het duel gewandeld in de ochtendschemering terwijl hij kersen eet uit zijn pet en de pitten uitspuugt. Het lot bedeelt hem met het eerste schot, maar hij schiet mis. Nu is de superieure schutter van de twee aan de beurt. Hij wacht, hij wil de angst van de ander zien, maar die geeft geen krimp. De superieure schutter denkt, wat heb ik eraan hem van het leven te beroven als hij aan dat leven geen enkele waarde hecht? Hij laat dan zijn pistool zakken en hij zegt, uw hoofd staat kennelijk niet naar de dood. Het belieft u te ontbijten en ik wil u daarbij niet storen. U stoort me in het geheel niet, zegt dan de ander, dus schiet u nu maar rustig. Hoewel, u mag het ook later komen doen, ik sta er allen tijden tot uw beschikking. Het schot vertelt ons hoe lichtvaardig we omspringen met het leven als we jong zijn... en hoeveel waarde we eraan gaan hechten naarmate we ouder worden... en meer te verliezen hebben en onze dagen opraken. Want de schutter keert terug op een dag... als de overmoedige officier die kersen had uit zijn pet alles te verliezen heeft. En dan uh, het tweede boek, dat is Dwars door de dagen van James Salter. Van James Salter verschijnt binnenkort bij De Bezige bij uh, waarschijnlijk zijn laatste roman. Ik geloof dat hij zo uh, 88 jaar oud is. Dat heet Alles wat is. Het is een geweldig boek. Ik heb het al gelezen in het Engels. Het is, is uh, ja, magistraal. Maar het boek dat ik uh, aan uh, de kroonprins zal sturen heet Dwars door de dagen... En ik stuur hem dat omdat ik mensen benijd die nog nooit iets van James Salter gelezen hebben. Ik ben jaloers om de verrukking die ze zullen ondergaan als ze voor het eerst iets van James Salter lezen. Dat ze zullen denken: hoe bestaat het dat dit al die tijd bestond en ik er geen weet van had? En wat ben ik blij dat ik dit nog kan lezen voordat ik sterf? In zulke termen denk ik over James Salter. Ik kan er niks aan doen. Dit zijn de namen, is een autobiografisch werk. Het beschrijft zijn leven als piloot in de Koreaanse oorlog... en zijn aanvankelijk aarzelende, maar steeds krachtiger wens om te schrijven, om schrijver te zijn. Hij snijdt zich dan los van het leger, hij schrijft. Een gelukkige keuze. Waar Isaac Babel een schrijver van dramatische zonsondergangen is... is James Salter, een schrijver van de zonsopgang, licht en puur. Een schrijver van omgeboelde bedden en schitterende vrouwen in het ochtendlicht. Maar net als Babel beschouwt hij de wereld als een weide in mij... een weiland vol vrouwen en paarden. Mooi. Dat zijn de boeken, Wim. Dat zijn de twee. Poeske en James Solter. Ja. Aan je lijstje toegevoegd en... Tommy, dan gaan we afspreken dat we in mei, want we doen dit elke maand, weer contact hebben. En uh, ho hoe groot moest die bibliotheek ook alweer worden? Ja, ik zat erover te denken. Ik dacht, ik denk dat ik hem uh, blijf sturen tot zijn vijftigste. Uh, dus dat is nog vijf jaar en dat komt uit, hadden we vorige keer berekend, geloof ik, op 120 boeken. 120 boeken. Mooi. Dank je, Tommy Wieringa. Met plezier. En dat was Tommy Weringaar in Brands met Boeken op Radio 1. Want maandelijks stuurt hij in dit programma zijn voorkeursboeken op naar Willem Alexander. En dat zijn niet alleen Nederlandse boeken, dat zijn ook, zoals we dat net hebben kunnen horen, mm -hmm. Elke Noordenvliet. vertaalde boeken. Ja. Ik, ik wil toch. Kijk, want jij hebt een enorme historische uh, kennis. En uh, niet alleen dat, je kent ook de Nederlandse literatuur heel goed. Als jij nou één boek uit de Nederlandse literatuur. Aan Willem-Alexander. Oh, het is een Nederlandse ja, ja. Ja? Uh, uh, Ik denk dat hij Max Havelaar wel gelezen heeft. Hè? Laten we daar maar van uitgaan. Hoewel, het Not is natuurlijk uh, denk dat. Nou, laat hij dan minne brieven lezen. Uh -huh. of, een speciale, of laat hij het hele verzamelde werk maar meteen tot zich nemen. Dit zijn 23 delen. Is hij lekker zoet? Uh, en het is ook heel geestig. Dat zijn prachtige. Uh, de, de ideeën zijn af en toe uh, de, belachelijk. Maar ook vaak heel erg interessant en leuk. En Multatuli is de grootste schrijver in Nederland van de 19e eeuw. Dus die zou ik hem aanraden. En laat hij dan ook W.F. Hermans in zijn totaliteit maar lezen. Gewoon lekker wat verzameld werk wegzetten. Ik vraag je daar, daarnaar omdat. Kijk, schatplicht gaat ook over de mensen aan wie jij schatplichtig uh, uh, bent. Ja. Ben jij. Eh, kijk, iedereen die in Nederland leest. is schatplicht te gaan aan Multatuli. Waarom vind waarom waarom, waarom, waarom jij Multatuli zo groot? Omdat hij de um, tradities. waarin hij schreef kende. en op zijn tijd aan zijn laars lapte. Hij vond een uh, nieuwe stijl uit. een nieuwe vorm uit in Max Havelaar. Enerzijds. Uh, lijkt het uh, fictie en non-fictie? En wat is het nou? Je zit voortdurend op de wip van... Uh, vertelt hij nou een verhaal? Vertelt hij nou de werkelijkheid? Is, wat is dat pak van Sjaalman eigenlijk? Waar slaat dat allemaal op? En dan heb je net besloten dat het toch allemaal fictie is... en dan komt hij aan het eind met een, uh, de apotheose waar het allemaal om geschreven is... namelijk het uh, bericht aan koning Willem III over de roofstaat tussen de Eems en de Schelde. En dan wordt het allemaal toch non-fictie. Dus het is iemand die speelt met de genres. Uh -huh. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats is het natuurlijk van een stijl... die zo schittert en zo levendig is... dat op de dag van vandaag, als je even al die uh, Franse woorden... die die soms zo graag gebruikt, eruit haalt... Uh, dan is het van een, een, een heel uh, licht en geestige uh, manier van schrijven. Het is dus echt fantastisch, dat is leuk. Ik heb trouwens de vraag die ik over het koningschap had gesteld... heb ik onthouden. Hè? Dus Die ja, ga, ga ik aan het einde van het programma weer tevoorschijn, ja, tevoorschijn toven. Ja, dat is goed. Je besteedt in je boek ook, ook vrij veel aandacht aan, aan, je, aan je jeugd in, in Rotterdam. De oorlog ook met name. Hè? Je bent, ho ho hoewel je, van, je bent van 45. Ja. Maar, maar op de achtergrond speelt die altijd een, in die verhalen... althans een grote rol. Waarom is dat? Ja, dat is bij iedere Rotterdammer het geval. En de uh, essays die ik heb geschreven, uh, die zijn ook bedoeld. De een was een, uh, voor de herdenking, de 4 mei uh, herdenking in de Nieuwe Kerk. En de ander was uh, over de herdenking voor het uh, bombardement in Rotterdam. Daar wordt aandacht aan besteed sinds een aantal jaren. En uh, iedere Rotterdammer van mijn generatie is opgegroeid met die uh, kale stad, die lege stad. En met de half vertelde en verzwegen verhalen van de generatie boven ons. Die mensen die de mouwen opstroopten en zeiden van kom jongens aan de slag. He, uh, niet lullen maar poetsen. We ruimen de rotzooi op en uh, we bouwen weer. Uh, Alician Kali uit de familie Doorsnee. U dacht dat Rotterdam een stad was van bouwen en van werken. Hè? Nou, dat waren ze ook inderdaad. Dus die heipalen de hele tijd maar weer uh, uh, die grond in. En alles werd uit de, de, de grond gestampt werkelijk. Uh, dus het is een, een stad die er uh, die ontstond op een leegte waaronder de herinneringen lagen. Dus die herinneringen van mijn moeder aan. De, de, de jaren dat ze daar uitging. En allemaal herinneringen die geen, uh, uh, geen houvast meer hadden. Als, als je uh, in andere steden woont... dan zijn je jeugdherinneringen altijd nog zichtbaar... doordat je de gebouwen ziet en de straten ziet. En de jeugdherinneringen van Rotterdammers van de generatie van mijn moeder... die waren opeens niet meer zichtbaar... En dat is, iets, dat is een soort litteken dat uh, in zo'n gemeenschap, in, in zo gemeenschap aanwezig blijft. Nou, dat is iets wat uh, natuurlijk ook in mijn leven zijn plek heeft gekregen. Maar, Anders dan bij een oudere generatie natuurlijk. Maar, uh, maar, maar kun jij bijvoorbeeld het moment herroepen waarop je voor het eerst dacht... of je realiseerde van, hé, hey, hier wordt een verhaal half verteld? Of, hé, hey, hoe zit dit nou precies? Ja, eigenlijk pas heel veel later... Toen mijn moeder me uh, opeens ging vertellen... toen was ik al volwassen, ik weet eigenlijk niet eens meer precies wanneer... Uh, maar misschien was ik 25 of 30... dat ze de herinneringen ophaalde aan het bombardement. En aan uh, de angst die ze hadden gevoeld. En dat was daarvoor helemaal nooit aan de orde geweest. Uh, misschien ook omdat wij als jonge mensen, als kinderen, als pubers eigenlijk niet wilde luisteren. Want als puber denk je, ah, al die verhalen... al die oude meuk, hou je mond. Hey, je bent bezig met het heden en met de toekomst. En verhalen van, van uh, oudere generatie over hoe het vroeger was... wilde je eigenlijk niet horen in de jaren 50 en 60. Maar ze werden ook niet heel erg verteld. Het is, het is in Rotterdam nou eenmaal zo. Ja, is dat nou niet een van de clichés over die... Over die... Ja, absoluut. Maar een cliché heeft ook als uh, uh, kenmerk dat hij waar is... Daar kan ik dan weinig mee, mee, ja. mee tegen inbrengen. <laughs> een, een van je bezwaren aan het begin van het programma tegen, tegen het koningschap... is, kijk, het koningschap is niet, niet gebaseerd op verdiensten. Dat is erfelijk. Het is niet op een soort hè, meritocratie, zoals dat heet, gebaseerd. Dat je namelijk iets kunt en het dan, ja. dan wordt. Uit zo'n milieu kom jij dus wel echt. Dat je... Dat je, je je was volgens mij de eerste ook die naar de middelbare school ging. Ja, naar, naar, naar het lyceum ging, naar het gymnasium ging. Dat was, dat was, daarvoor was dat gewoon nog niet aan de orde geweest. Want na de oorlog was er um, uh, de ruimte voor. Uh, er waren ook, uh, je kreeg ook renteloze voorschotten. En uh, er waren wat barrières opgeruimd. Bovendien hadden ze na de oorlog ook uh, veel hoger opgeleide uh, mensen nodig. Hè? Dat land moest weer opgebouwd worden. Dus je moest ook je hoger opgeleide betrekken... uit het areaal dat nog niet was aangeboord... uit het arbeiderscontingent. Uh, nou, en dat kwam allemaal goed samen. Mijn ouders vonden het ook heel belangrijk... dat we uh, zo ver mogelijk kwamen in het leven. De, de, de verheffing van de arbeiders stond nog... bij de Partij van de Arbeid uh, hoog aangeschreven... Dus ik was een van de eersten. En dat is het punt met een, uh, een, een uh, monarchie. Kijk, in een democratie is het de bedoeling dat iedereen gelijke kansen heeft... en dat degene die goed is in iets ook die plek kan veroveren. En uh, bij uh, een, een staatshoofd, daarvan zou je zeggen... dat is degene die het beste is onder ons... Die kan die plek veroveren. Dat is kenmerk van een democratie. En als dat wordt doorgegeven van geslacht op geslacht... bij een familie waarvan je niet kunt peilen of ze er eigenlijk wel toe in staat zijn... de een misschien wel en de ander misschien minder... maar dat is niet de bedoeling van een democratie. Nee. Je schrijft daar heel mooi over, over die Rotterdamse jeugd. En ook over nou ja, dat je de eerste bent die dan zeg maar naar, naar, het, naar, het, naar, het, naar het lyceum toe kan. Maar dat heb je nooit als een breuk ervaren. Snap je wat ik bedoel? Jawel, natuurlijk. Dat ervaar Wel, je. Ja. Jawel, langzamerhand, pas later. In de loop van die uh, periode op school... merk je dat je um, wat kennis betreft... ruimschoots je ouders gaat overvleugelen, dat je dingen weet die zij niet weten. Dat zij dus ook aan het begin van mijn schoolloopbaan tegen me... van ja, we kunnen je nu niet meer helpen. Nu moet je het helemaal zelf doen, want alles wat jij nu gaat leren... dat hebben wij nooit geleerd. En eh, dan merk je natuurlijk, omdat je ook in andere milieus terechtkomt... Eh, dat je langzamerhand misschien wegdrijft... En dat je andere dingen belangrijk gaat vinden. Of dat je op een andere manier naar de wereld en naar het leven kijkt. En natuurlijk is dat een, een, een breuk. Eh, enerzijds. Maar anderzijds heb ik ook altijd geprobeerd om de continuïteit vast te houden. En om niet eh, werkelijk te vervreemden van de eh, mensen waar ik vandaan kom. En dat, dat ben ik niet. Ik ben niet vervreemd van het milieu waar ik vandaan kom. Maar je zegt het alsof het alsof het. Nou ja, het had natuurlijk heel goed gekund, maar alsof het ook niet altijd even makkelijk was. Snap je wat ik bedoel? Nee, dat is ook niet heel makkelijk. Het is heel moeilijk om. Uh, kijk, het was makkelijker om thuis te zijn, zal ik maar zeggen, en terug te vallen in de oude gewoonte, dan het was om in een nieuw en vreemd milieu te komen waarvan ik niet wist wat de codes waren. Hoe houden ze hier een. Uh, oh, met mes en, oh, ze eten met mensen een vork. Oh, god, hoe moet ik dat doen? Uh, dat soort dingen. Heb je nu bijvoorbeeld over dat je. Je hebt in Leiden gestudeerd. Ja, ja dan kom je in aanraking met een totaal andere kasten. En uh, dat, ik wist dus helemaal niet hoe je je moest opstellen... wat je zei, hoe je je moest kleden. Ik had hele andere achtergronden uiteraard. En ik had het idee dat zij elkaar altijd allemaal al hadden gekend. En dat was misschien ook wel zo. En dat ze aan mij konden zien, dat konden ze ook volgens mij... of uh, horen, dat konden ze ook, uh, waar ik vandaan kwam... En dat dat meteen met enig dédain werd bekeken. Dat is misschien mijn fantasie, hoor. Maar, maar toch, ik had toch altijd het gevoel... ik moet op mijn hoede zijn. Is dat ooit overgegaan? Uh, nooit helemaal. Ik heb toch altijd nog een, een feilloos gevoel... voor hele subtiele uh, barrières die er zijn... tussen de verschillende bevolkingsgroepen en klassen en kasten en zo. Ik vind het uh, mooi om... Ik ga Jan van Mersbergen namelijk uh, uh, naar binnen roepen. En ik vind het mooi om, om het hier verder over te... Hij maakt nu aanstalten om, uh, om, te, om te verschijnen. Ik vind het, uh, Nellijke, mooi om het hier dadelijk verder over te hebben... naar aanleiding van een van de essays in je boek Schatplicht. En Schatplicht is voor mij dan ook meteen even de cliffhanger... voor de laatste staart... Files in Nederland. Ja, een mespuntje file op de A27 Utrecht richting Breda... tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum, twee kilometer. Gorkum. Gorkum, Jan van Misbergen, daar stond een mespuntje... Maar ik ga nog even mijn zin afmaken, want ik was blijven hangen bij schatplicht. Want naar aanleiding van die SC-bundel van Nelleke Noordenvliet... praat ik vanavond in Brans met boeken op Radio 1 met Nelleke Noordenvliet. We hebben het al gehad over het uh, Koningshuis, over Willem-Alexander. We hebben het over Rotterdam gehad, omdat er een paar hele mooie stukken in dit boek staan... waarin Rotterdam, de oorlog, haar jeugd uh, beschreven worden... En dat is voor mij dadelijk de opmaat. En dat wilde ik tegen je zeggen, Nelleke, om te praten over... wat ik misschien wel een van de mooiste stukken uit het boek vind. En dat gaat over Albert Camus. Oh ja. ja Camus de Algerijn. Ja, Want daarin een, ja. daar komt heel veel wat we tot nu toe hebben besproken... namelijk samen. Maar dat gaan we doen niet nadat ik Jan van Meersberg even heb geïntroduceerd. Welkom, Jan. Dank je wel. Je bent hier omdat je mee gaat doen aan die gigantische, uh, wat zal ik zeggen, leesclubavond... die op 18 mei wordt gehouden in Amsterdam... en waar mensen nog steeds naartoe kunnen. Verschillende schrijvers zullen dan op verschillende plekken in deze stad... aan de tand worden gevoeld door lezers van hun boeken. En wij hebben hier de afgelopen week in dit programma... een aantal van die schrijvers even kort voorgesteld. U kunt daar nog steeds naartoe, zoals ik al zei... En de laatste in de rij, want vanavond sluiten de inschrijvingen. De laatste in de rij, dat ben jij, Jan van Meersbergen. En jij hebt naar de overkant van de nacht geschreven. Daar ga je dan die avond over praten. Dat is een boek waarin iemand... Nou ja, het speelt zich in Venlo, is het, hè? Ja. En het is, het is carnaval. Ja, het is de carnavalsnacht van maandag op dinsdag. En hoe lang geleden heb je dat boek eigenlijk gemaakt? Uh, het was af in uh, 2011, in de zomer zo'n beetje. En het verscheen toen niet najaar. Dus het is anderhalf jaar oud. Jij bent opgegroeid in, in, in Venlo? Nee, ik ben opgegroeid uh, waar net de file was, bij Gorkum. Daar zat ik op de middelbare school. Dus ik, en ik kom van de andere kant van de rivier, van de goede kant van de rivier. Wat is de goede kant? Dat is de Brabantse ik, kant natuurlijk. Ik, daar, ja. Ja, dus ik ben een Brabander die is gaan schrijven over carnaval in Venlo... Dat klinkt, dat, klinkt, dat klinkt alsof het niet kan. Maar dat... Nou, dat werd ook wel gezegd in Venlo, dat dat niet kan. En uh, ja, ik heb, het, uh, ik heb het toch gedaan. Dan nou, snappen elke Noordervrieden en ik helemaal niets van carnaval. Maar... Leg jij, leg jij eens uit wat de magie daarvan is, heel kort. Nou, De magie daarvan is, en, en ook de nervositeit van tevoren in de voorbereiding... is dat, dat je weet dat je, een feest, dat je naar een feest gaat... waar je in feite door een waanzinnige emotionele molen getrokken wordt. Dat is eigenlijk wat, wat er gebeurt. Ik ga ieder jaar uh, vijf dagen. En, uh, en het is natuurlijk... Ik ben met een vriendengroep en heel veel mensen in Venlo die ken ik inmiddels. En het is al, de sfeer is altijd fantastisch en er wordt veel gedronken en er is gezelligheid, en er wordt gedanst en er is de muziek waar ik inmiddels heel erg van hou, de Venlo's Venlose Daar heb ik me aardig in, in verdiept. Dat, dat is een prachtige uh, liedcultuur die in, de, in het Westen totaal uh, onbekend is. En uh, je weet dat als je erheen gaat, dan, dan sta je op een gegeven moment op een van die laatste dagen, sta je gewoon erg te janken omdat je, uh, omdat je allerlei dingen die er dat jaar gebeurd uh, zijn. In feite kan delen met mensen die je of heel goed kent of helemaal niet kent. Maar er is altijd iemand bij je. Je bent eigenlijk nooit alleen tijdens dat, tijdens dat feest. En dat maakt het wel heel bijzonder. En er zitten er wel heel veel. ja er zit heel veel. Het is eigenlijk een soort strakke planning wat er, wat er gebeurt. Want op maandag is de optocht en, op, en op, op zaterdagmiddag is er een festival en op dinsdag is de boerenbruil. Dus je moet precies weten wat er allemaal gebeurt. Maar dat ja, zo'n feest is het, ja. Is, je beschrijft het als een louteringsritueel. Het, het is ook een louteringsritueel. Je komt natuurlijk terug, dan ben je na vijf dagen ben je waanzinnig brak. Maar je voelt je eigenlijk ook heel erg goed. En je hebt waanzinnig gedronken, maar je bent ook nooit echt heel dronken geweest. Er dus dat is, dat is een heel verschil in. Als je nou in Amsterdam tien biertjes drinkt aan een tafeltje ergens, en je, je staat op, dan gaat het bijna niet meer. En in Venlo tijdens dat feest is dat gewoon vijf dagen vol te houden en dan nog, nog, veel, nog veel meer. Nou, mooi dat je over die drank begint. Want kijk, die schrijvers die hier de afgelopen weken zijn geweest... en die dus meedoen aan, uh, aan, aan dat leesclubavontuur van Das Magazine, die hebben allemaal vragen alvast gekregen. Die ook op die avonden zouden kunnen worden gesteld. Die zijn uh, ingestuurd door luisteraars van dit programma en door lezers. En hier heb ik er één voor je. En je beschrijft het alcoholroes... En dit is dus een vraag van, uh, van een luisteraar. Wat zijn de boeken die je geïnspireerd hebben? Geïnspireerd hebben. Uh, we gaan het straks over Camus hebben. Maar in jouw geval, Under the Volcano, van Malcolm Lowry. Ja, die, dat is een beetje de ultieme dronkenmansroman. Ja, die, die, ken ik, die ken ik natuurlijk. Dat is een heel mooi boek, maar het is toch een andere manier van... Van, uh, van drinken. Wat, wat, dat is meer een, uh, een uh, leaving Las Vegas-achtige, destructieve manier. En, en, uh, en als ik denk aan mijn, mijn verhaal... En mijn, en mijn binding ook met de mensen in Venlo en met het feest... dan komt het veel dichter bij, uh, bij iemand als Steinbeck in, in de buurt... die in Canary Row en in Tortilla Flat ook schrijft... over een groep mensen die drinken, maar die niet destructief drinken... maar bijna opbouwend omdat ze altijd bij elkaar zijn en omdat ze elkaar opzoeken. Er zit een prachtig stuk in uh, Tortilla Flat dat er een optocht is, wat, wat er ieder jaar is. En de jongens, die jongens zitten altijd op een bankje en die kijken één kant op over een plein. <coughs> en die zitten aan wijn te drinken en de optocht komt achter die mensen langs. Maar ze kijken niet om omdat ze al weten hoe het eruit ziet. Ze blijven gewoon die kant op kijken. En dat, is, en dat spreekt me veel meer aan dan, dan, je, dan, dan je bijna dood drinken. Uh -huh. dat, is, dat is niet de bedoeling uh, ervan. Hoe beschrijf je een alcoholroes? Ik weet dat August Willemsen... Uh, een uh, ongelooflijk uh, goede vertaler uit het Portugees... die helaas ook veel te veel dronk... maar die heeft wel eens beschreven hoe hij een hele ingewikkelde Portugese roman moest vertalen en hoe hij dat op de rand van de dronkenschap kon. Dus hij had dan echt een paar flinke borrels nodig... en dan moest je niet onbekwaam worden natuurlijk, maar wel er tegenaan zitten. En dan kon hij het, het, het best dat, dat, dat, dat die lyrische proza vertalen. Maar hoe zit dat met het beschrijven van een alcoholroes? Of was het alleen maar thee? Nou, ik weet wel wat er op die momenten tijdens het feest gebeurt... en ik ken de beelden heel goed... Als ik daar ben en ik ben karker dan schrijf ik nooit iets op, maar ik, ik kijk wel goed om me heen. Dat doe ik, dat doe ik in Amsterdam ook. Als ik door Amsterdam fiets, doe ik precies hetzelfde. Het hoort een beetje bij het vak, denk ik. Maar ik schrijf nooit met drank erbij. Dat beeld is er soms, wel eens. En dat, dat, uh, dat ga ik ook niet uit de weg. Dat is meer een imageverhaal. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik, ik er om acht uur zit ik al te schrijven. Iedere dag. Gewoon, brood, lucht. Ja, en soms kost niet negen in. uur. Okay. Of nou, en ik, ik schrijf... Dit boek is heel erg vanuit de associatie geschreven. Dus, en, en als ik het ook teruglees, dan weet ik... En soms lees ik een passage voor... En dan weet ik niet welke ik moet doen. Dan laat ik de mensen kiezen in het boek. En dan moeten ze dan een veelvoud van elf noemen. Dus dan lees ik bladzijde 77, als dat genoemd wordt. En, en dan, als ik dat lees, dan voel ik op een gegeven moment... Dan staan ze in een café, die hoofdpersoon met andere mensen. En dan is iets aan de hand. En dan, en dan weet ik al, nu komt er... Die Indiaan komt er nu voorbij. Want die dat moet op een of andere manier, is het beeld wat in me opkomt. En dan lees ik verder. En dan is hij er ook, inderdaad. En, en dat is wel de soort roes die ik in mezelf weer herbeleef. Want ik weet gewoon dat die indiaan eraan komt. En als ik in mijn hoofd heb, dan moet iemand komen... die verkleed is als een aardbei. En ik lees verder. En dan en zou, zou een framboos komen, zeg maar. Dan klopt het niet. Maar dat klopt altijd. Verkleed als ja, een, aardbei. een aardbei. Dank je, Jan van graag gedaan en Jan doet naar aanleiding van zijn naar de overkant van de nacht... dus mee aan dat grote leesclubavontuur van Das Magazin. Op 18 mei wordt gehouden op verschillende plekken in Amsterdam. En dat kunt u opzoeken op de site van Das Magazin. Ik ga intussen verder met Nelleke Noordenvliet... naar aanleiding van haar essaybundel Schatplicht. Stukken over Rotterdam, stukken over haar helden... stukken over de geschiedenis... Want ze is tenslotte niet voor niets de schrijver van een paar historische romans. Daar zal ik je straks nog wat over vragen. En dan hebben we natuurlijk altijd nog weer he, dat, die gedachte over het koningschap... die je aan het einde ja, ja. van dit programma moet ont, ontvouwen. Maar je had het net over dat milieu waaruit je kwam. En ja. hoe je als eerste, zeg maar... Uh, ging studeren. Ging studeren en... en hoe moeilijk dat ongetwijfeld ook was. Omdat je van het ene milieu naar het andere ging. Maar ook hoe mooi. En toen moest ik opeens denken aan dat stuk in jouw nieuwe boek. Camus, de Algerijn. Dat gaat over Albert Camus. Ook dat, een held van me. Dat is een held van je. Waarom ja. is hij een held van je? Nou, ik heb toen ik zo 19 was, 18, 19. Uh, de Mens in Opstand gelezen en de mythe van Sisyphus. En het waren van die boeken die, waar je... Uh, zo van onder de indruk bent dat je af en toe moet ophouden met lezen, omdat ze je emotioneren, omdat ze je wereldbeeld uh, veranderen, omdat je dat zijn echt van die vormende boeken. Nou, dat deed Camus dus, en helaas, hij was al dood. Uh, en als je dan kijkt naar die foto's, die zie je dan, ik vond het ook een ontzettend aantrekkelijke man. Ik weet niet of dat helpt of dat het noodzakelijk is, maar ik vond het een ontzettend aantrekkelijke man. En uh, dat verhaal van zijn leven was tegelijkertijd ook al zo'n verhaal van een onmogelijk uh, succes. Een, een jongen in de achterbeurten van Algiers of Oran, of waar die is op, opgegroeid, Algiers geloof ik, uit een heel eenvoudig milieu. Zijn moeder was praktisch analfabeet en zei bijna niets. Uh, hij is door zijn grootmoeder en zijn ooms opgevoed. Zijn vader is in de Eerste Wereldoorlog uh, gesneuveld. En uh, het is gewoon een, een kleine pied noir. En uh, die gaat de Nobelprijs voor literatuur winnen. Die gaat de wereld over als beroemd uh, romancier, filosoof. Die gaat om met de grootte van, van, van, van Frankrijk. Die heeft zelfs ruzie met Sartre. Ja. Dat is. From Rags to Riches is altijd het verhaal wat in Amerika geldt. Dat je van krantenjongen een miljardair wordt. Maar dit, dit is de culturele From Rags to Riches. Dus dat je als uh, zoon van een analfabete. de Nobelprijs voor literatuur haalt. met prachtig werk. Nou, dat is iets. En, en nou, dat interesseerde mij natuurlijk, uiteraard. En wat ook mooi is aan het verhaal is, hij is tegen een bom gereden met zijn uitgever Michel Gallimard. Ja, die mooi achter in... het verhaal. Ja, oh, ja God, het idee het is al in een facel vega. Ik weet niet of jij weet hoe die auto eruit zag... maar dat waren fantastische auto's, prachtig. En uh, Michel Gallimard die reed over het algemeen nogal hard. En uh, Camus zat naast hem. In die tijd nog een, uiteraard zonder uh, uh, veiligheidsgordels... En uh, hij uh, raakt de macht over het stuur kwijt. Hij rijdt tegen een boom en Camus is dood, Gallimard niet. En Camus heeft op zijn schoot een tas met het onvoltooide manuscript van Le Premier Homme En dat ja. is het verhaal van zijn ban. jeugd. De eerste man. Het verhaal van zijn jeugd in Algiers. En ik kan me dat voorstellen. In die tijd, he, je, had, je schreef het nog met de hand... of maar, maar één doorslag op een typemachine. Je bent als schrijver, heb je dat altijd bij je, dat manuscript. Dan stel je voor dat het verloren raakt. En hij had dat dus bij zich, het verhaal van zijn jeugd... Uh, op de dag dat hij stierf. En uh, dat manuscript is dus heel lang in de laag gebleven van zijn dochter. En die heeft dat pas in 1995 gepubliceerd. En ik vond het een prachtig boek. En daaruit werd mij uh, eigenlijk heel erg duidelijk... wat voor positie Camus innam als pied noir als Algerijn. En, als eh, Noord-Afrikaanse jongen. Als Noord-Afrikaanse jongen die deel uitmaakte van het, uh, de, de, de, de Fransen in uh, Algiers. En in die... De vrijheidsstrijd in Algerije werden natuurlijk de Fransen aangevallen door de, door de Berberbevolking door de Arabieren maar er was dus, je had dus verschillende uh, uh, soorten Franse bevolking, je had de echte de kolonisten, de bazen de, de, de, de grote heren die het volk uitbuiten en er een hoop geld aan verdienden en je had een, een contingent arme sloebers die daar naar Algiers waren gegaan om een boterham te verdienen en dat waren de ouders van uh, Camus. En dat waren dus hele simpele mensen die verpletterd werden... tussen de Fransen en de uh, Arabieren in die strijd. En Camus heeft zich tot... Uh, ja, tot, tot ja, men heeft het hem verweten... heeft zich um, nooit willen uitspreken voor het een of het ander. Dus hij wilde eigenlijk wel dat Algiers Frans bleef... maar hij was niet uh, zoals Sartre uh, links... en voor de uh, Arabische bevolking. En hij was ook niet rechts. Dus hij zat overal tussenin. En hij... maar wat, ook, wat ook zo mooi blijkt uit wat jij over hem, over hem schrijft... is en ook uit zijn werk, is dat hij altijd ook in dat... Parijse milieu, zoals jij je ja. op een gegeven moment... in dat Leidse milieu ja. moet hebben gevoeld... Ja, die, die jongen uit Noord-Afrika bleef. Ja. Altijd, altijd. En dat, en dat dikte hij zelf nog wel een beetje ja. aan dat vond hij eigenlijk wel... Het, het, hij maakte er misschien een beetje een, een, een theater uh, van. Dus het was, het was, hij, hij stak dat niet onder stoelen of banken. Hij ging niet opeens heel erg Parijs praten. Maar hij bleef een, een, een licht uh, Noord-Afrikaans accent cultiveren. Dat, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus het is, het, die, uh, Zijn positie overal tussenin... En niet min een man met een geweldig talent en denkkracht. Ja, dat de, daarom bewonder ik hem zo ontzettend. Het is ook eigenlijk geen filosoof, het is gewoon een, een schrijver. Het is een romansschrijver. Hij, hij heeft zijn onderwijzer die ervoor heeft gezorgd dat ja. hij kon studeren. Hij was ook de eerste, net als jij ja. trouwens, die gewoon naar een middelbare ja. school kon en daarna ja. kon studeren. Die heeft die toen hij zijn Nobelprijs kreeg, ook nog bedankt. He. En die ja. man heeft later, dat staat ook volgens mij in de eerste man... heeft die onderwijzer hem weer een brief terug, ja. teruggeschreven. Ja. Ja. En hoe belangrijk zo'n zo zo man was. Ongelooflijk belangrijk. Iemand die het talent in je onderkent en die je de moeite waard vindt... Om aandacht aan je te besteden. Juist in een tijd toen het nog allemaal zo duidelijk verdeeld was, hè, dat je zegt van nou, die uh, eenvoudige uh, kinderen, die, die pienoirs, die arbeiderskinderen, daar hoeven we geen aandacht aan te besteden. Dat is, nou goed, we hebben gewoon al die verschillende kasten en die klassen en die zitten potdicht. En dat daar dan zo'n onderwijzer is die dat jongetje eruit pikt. En natuurlijk wordt hij dan meteen gepest door de rest van zijn klas. Maar die onderwijzer, dat is echt zo eentje waar je van droomt. zo de Theotijsen van, uh, van, van uh, Algerije. Hè? De, de, dat soort mensen zijn zo verschrikkelijk veel waard. Heb jij dat soort onderwijzers en leerkrachten in je leven gehad? Um, nee, ik heb op de lagere school steeds weer een, een andere lagere school gehad. Maar later, dus, leermeesters? Um, uh, ik heb ze uit de boeken moeten halen... Dus Camus en zo. en uh, uh, Dus niet mijn uh, leraar op school, hoewel ik achteraf... mijn leraar Frans nog wel een saluut moet brengen. Want meneer Messelaar die, uh, liet ons La Peste van Camus lezen. We er natuurlijk geen bal van. Maar het was natuurlijk toch een beetje een subversieve uh, actie... op een nonneschool... Eh, want het was een katholieke nonnenschool en daar, liet, eh, daar lazen wij toch La Peste van Camus. Iemand die duidelijk het, eh, het existentialisme aanhing en bepaald niet een eh, vriend van katholieken was. Schatplicht, want daar hebben we het over. Ha, noem nog eens een held. Uh, uh, Hanna Arendt staat ook vast wel ergens uh, in, in deze. Ik geloof niet dat ik een essay aan haar heb gewijd, nee. maar dat is ook een, uh, een heldin. Ook iemand die tegen de draad in blijft denken. Dat vind ik. Dit is iets wat ik uh, bewonderenswaardig vind en moedig vind. En mensen die dat weer op weten te brengen, daar heb ik grote waardering voor. Tegen de draad in. Ja. Kijk, dat is nou mooi, want ik zei aan het begin. Want je had dat. Mm. Dat mooie verhaal over, over het uh, koningshuis en, en, en, en je bedenkingen daarbij. En toen zei ik, maar goed, probeer nou eens gewoon tegen jezelf in te denken. Kun je dat eigenlijk goed? Um, ik... Hoor dat te kunnen, vind ik. Ja, maar nu soort, gaan we horen dat soort, je het niet kunt. Socratisch. Uh, uh, je moet kritische vragen kunnen stellen. Als je je eigen uh, principes niet kritisch durft te ondervragen... dan uh, ben je ook geen knip voor je neus waard. Goed. Maar ik kan dus het koningschap verdedigen. Want dat had ik aan het begin gezegd. Onder één voorwaarde... Dat, ja? dat, ik, dat het, ik je er niet op vastpind. Nee, dat ik het ceremoniële koningschap mag verdedigen. Uh, want er is natuurlijk een verschil tussen de koning met macht... en de koning die lintjes doorknipt. Uh, Dat ceremoniële koningschap zou ik met enige moeite... uiteraard wel willen verdedigen. En dan zou ik een beroep doen op de kracht van de rituelen en van traditie. En uh, niet op enig uh, democratisch of rechtsstatelijk principe... maar puur en alleen als... Uh, ritueel waar het volk behoefte aan heeft. Ja, maar daar blijft er helemaal niks meer van over. Nee, maar dat is ook de bedoeling. <laughs> en, dat, en dat is ook de, de weg waar we heen gaan. Omdat uh, koningin Beatrix bij de laatste formatie... al niet zoveel meer te vertellen had. En ik denk dat dat ook een volgende stap is... in de langzame overgang naar een andere situatie. Maar dan zeggen mensen, ja, maar kijk nou eens naar de bindende kracht van, van, van, van die. van de. Van, van, nou, een ceremonieel koning ja? kan heel erg bindend zijn. Maar ik uh, geloof dat een, uh, een koning die het slecht doet, uh, eerder een splijtswam zal zijn dan een bindende figuur. En als we kijken naar de 19e eeuw en uh, kijken naar de Drie Willemen dan waren dat bepaald niet bindende figuren in de maatschappij. Want de liefde voor het Oranjehuis uh, lag in 1880, 1890 praktisch op zijn gat. Omdat Willem III, een uh, koning-gorilla, zoals hij werd genoemd... nou, bepaald niet het volk in zijn hart had gesloten. En Wilhelmina en Emma hebben ontzettend hard moeten werken. Hebben ze fantastisch gedaan, overigens... Uh, om het volk weer een beetje oranje gezind te maken. Je noemt nu trouwens uh, Wilhelmina. Juliana heb je wel eens ontmoet, volgens ja. mij. Ja. In Leiden. In Leiden en later ook nog. En Beatrix heb ik ook wel eens ontmoet. Maar hoe, hoe, in Leiden, toen je daar studeerde? Toen studeerde ik, ja. En dan deden wij cabaret. En dan kwam zij op de reunistenbijeenkomsten uh, bij. Over wie de... heb je nu? Daar heb je het over. Juliana. Over Juliana. Ja, ja Beatrix ook. Maar uh, Juliana uh, met name, die was, ja... Daar stond ze nou eenmaal onbekend. Iemand die eigenlijk liever geen koningin was geweest... maar uh, gewoon een beetje samen met de vriendinnen een beetje toneelspelen en zo. En die was dan heel uh, amicaal en uh, normaal. Die moest je ook met mevrouw aanspreken. En uh, Beatrix, daar moet je majesteit tegen zeggen. Ik vind dat een aanzienlijk verschil. Ja, maar goed, als je het dan toch bent... kun je beter majesteit zijn Hello? dan mevrouw. Dat weet ik niet... Uh, je ontleent je gezag toch niet aan een woord? Nee, daar heb jij weer gelijk in. Natuurlijk. Uf. Nee, maar ik bedoel, uh. kijk, als je dan... Ja, ik ga nu, niet, het, ik ga nu nee, niet... Nee, nee, nee, ik zou jou niet in de positie brengen... dat jij het koningschap moet gaan verdedigen. Ja, ik ga helemaal niks verdedigen. <lacht> maar ik denk dan, als je dat dan bent, ja, dan ook maar... Doe dan maar alle, alle pomp en circumstance. Dat is wat doe ik dat wil alle... zeggen. Doe dan ja. met alles erbij. Dat kan, dat kan. Waar ben je op dit moment eigenlijk mee bezig? Ja, ik bedoel, je hebt nu net dit boek gemaakt, maar je hebt natuurlijk een aantal uh, historische romans uh, geschreven. Op de een of andere manier ga je altijd weer de geschiedenis in. Waarom is dat eigenlijk? Omdat je het heden niet kunt begrijpen zonder het verleden te kennen. En uh, Ook die historische romans zijn eigenlijk allemaal uh, vragen die ik aan het heden stel en die ik in het verleden beantwoord. Uh, het is een soort spiegel, je, je, het is of biljarten via uh, drie banden, zal ik maar zeggen. Dat je het niet rechtstreeks bespreekt, maar via de spiegel van het verleden. Zodat je op een andere manier de, de thema's kunt, uh, kunt insteken en de vragen kunt stellen. Uh, ik heb overigens niet alleen maar historische romans geschreven, ik wissel het nee, meestal dat... af. Maar het verleden of het verleden van mensen heeft bijna altijd een, een, een belangrijke rol in het geheel. En als je het hebt over die vragen die je stelt... Hè, zijn dat dan vragen die je van tevoren al hebt... of die je gewoon als schrijvend ontdekt? Die je als schrijvend ontdekt, zeker ook. Want pas als een boek af is, weet ik waar het over gaat. In het begin weet ik dat eigenlijk nog helemaal niet. Dan ben je uh, alleen maar bezig met personages... en hun plekken in het leven te leren kennen en te ontdekken. En uh, pas later merk je, oh, wacht even, ja, natuurlijk, dit is weer een... Een, een, een andere manier van het stellen van diezelfde vraag... hoe, hoe moeten mensen leven, hoe doen ze dat? Uh, onder bepaalde omstandigheden, met God, zonder God, uh, uh, uh, eenzaam, in een gezelschap. Uh. Als je nu denkt hè, over deze tijd, hè, waarin we nu op dit moment leven... hoe zou jij deze tijd willen kenschetsen? Um, ja, dat is moeilijk te doen, omdat je je niet uit je eigen tijd kunt losmaken en uh, mensen die in een bepaalde tijd leven, die denken altijd: oh, wij leven in een tijd van verandering. He, zelfs als wij achteraf zeggen, nou toen was het een betrekkelijk slome bedoening. Hè, maar ik denk dat in 1835, 1840 wij zeggen nu achteraf... nou, het, was, het kabbelde behoorlijk in Nederland. En in die tijd dachten ze nog van jongens, er is van alles aan de hand. We moeten dit en dat en zo. En zo. Dus ook het gevoel dat alles in verandering was. Uh, dat idee heb ik nu ook wel. Maar dat is inherent aan het leven zelf en aan de tijd. Maar je hebt niet het gevoel dat nu bijvoorbeeld... met onze toch duchtige financiële crisis en, en, en, en nog zo wat ellende... het misschien toch net even iets, iets heftiger en spannender is... dan een jaar of twintig, nou, dertig geleden. Nou, de, soms uh, de, lees ik wel eens, uh, kijk ik weer eens terug... naar bijvoorbeeld de jaren zeventig... Dan sta je verbaasd over de gewelddadigheid die in Europa aanwezig was, en dan sta je tegelijkertijd verbaasd over de betrekkelijke kanten waarin zich deze hele crisis afspeelt. Want de jaren nu, 70, ja, ja, want die jaren 70 en 80 waren uh, veel somberder, denk ik, dan, dan, uh, dan deze tijd, hoewel het ook nu natuurlijk ongelooflijk uh, spannend is en zo. Maar als je terugdenkt aan de, de tijd van de Rote armee fractie de, de, de Rode Brigades, de uh, gijzelingen, de moordpartijen... Um, de, de, de kolonels in Griekenland, uh, Franco in, in Spanje, uh, de, de Koude Oorlog die nog allemaal duurde, uh, de werkloosheid. 77, werkloosheid, de oliecrisis uh, en dan de jaren tachtig die, die, die uh, werkloosheid en... Een hele generatie die, dat denk ik ook wel eens. Denk ik denk, God, die, jongens, die jonge mensen in de jaren tachtig waren werkloos. En dat zijn nu degenen die vijftig zijn. en die nu weer lijden onder de crisis. Die, die hebben alle klappen uh, gekregen. Terwijl wij, ik als babyboomer, overal maar tussendoor heb gezwijnd. Ja, kijk, dat dan weer wel. Ja, dat dan weer wel. Maar kijk, wat je nu vertelt, heeft ook wel weer een... Hoe ellendig de tijden ook al zijn, ook wel weer een gestellende bijwerking. Dat je, dat je dus blijkbaar uh, achteraf pas in staat bent om terug te kijken... en dan te denken, hé, hey, maar... Dit, ja. Want ik ben bijvoorbeeld in de jaren 70 en 80 opgegroeid. En ja. ik heb die, je hebt daar geen last van gehad. Nou, ik, heb het hem, ik, heb bedoeld, ik, ik herinner het me allemaal wel, ja. maar ik heb het niet. Ik herinner het me niet als een... Als een, een, een enorme druk op je leven... Nee. nee, want dit is je leven. Het is gewoon. We moeten uh, verder. Jaren 50 Rotterdam, precies hetzelfde. En je ziet nu toch ook, we weten allemaal dat het crisis is... maar de terrasjes zitten vol. Dus het zonnetje schijnt, huppakee, het zit allemaal buiten. Nou heb ik het zonnetje niet zien schijnen, hoor, de afgelopen tijd. Nee, maar het schijnt dit weekend eindelijk te komen. Nou, ga maar kijken, dan zitten de terrassen vol. Mensen genieten tot en met. En dat zijn er best veel... Ja, maar dat gaat me iets te makkelijk wat je zegt. Want je ziet in het staatbeeld toch ook gewoon... Tuurlijk, wel degelijk... zijn er zijn een heleboel mensen die het veel moeilijker hebben... Dan, uh, dan een paar jaar geleden. Maar over het algemeen is toch nog steeds de, uh, de welvaart op een redelijk pijl. De armoede die wij kennen is relatief gezien... Uh, nou, acceptabel. Ik geloof dat armoede in Amerika veel... Dieper en zwarter is en perspectieflozer. En dat is het enige probleem wat ik nu zie, hoor. Wat is een, een probleem dat ik nu zie? Dat is, het is niet erg om een tijdje het moeilijk te hebben. Want als je bij jezelf denkt: van, Nou, hè, over een jaar of over een half jaar. dan gaat het allemaal wel weer goed dan kun je dat wel aan. Maar als je het gevoel hebt dat er geen perspectief is... dat is het beroerde. En als, als we uit die crisis uh, moeten komen... moeten we zorgen dat er een beetje perspectief is. We moeten elkaar niet de put in praten. Absoluut niet. Ik wil je bedanken, Nelke. Ik sprak met Nelke Noordervliet in Brands met Boeken op Radio 1... over haar boek Schatplicht. Net uitgegeven door uitgeverij. Augustus. Volgende week is op deze plek Manjare. En dadelijk, na acht uur, is hier twee dingen van Max. Waarin vanavond Govert van Brakel praat met oud-staatssecretaris Dick Tommel. De d er zat in het kabinet toen de sky the limit was. Kijk, het ging allemaal beter, zeker in vergelijking met nu. Maar was het ook zo in de politiek? Tommel heeft het niet gemakkelijk gehad als staatssecretaris. Hij komt erover vertellen in onze uitzending. Het sluit eigenlijk moeiteloos aan... waar wij het net aan het einde over hadden in Bransmet-boeken. Foto zoekt familie. De Goebbeng Boulevard, dat herken ik. Sterker nog, hele fotoalbums zijn op zoek naar hun familie. Surabaya 35, Amsterdam 34. Deze week in Holland Dok Radio de documentaire...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 Dit is Radio 1.